Is Radio Els. Good times, great oldies. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. El. Dit is de Elsplaats van deze week. Vanavond nog even over vergaderen. Maar voorlopig is dit natuurlijk nog de Elsplaat. nog één keer te gaan morgen in, uh, morgenavond hè, in de show. Jorda De Elsplaat voor deze week Dat was natuurlijk Rutte Fireback 1972 en Memories. De kopjes in de borden, de kom in de karat, die, die, wij weg, jij was af. Ha. Zo ja, horen jullie het? het? De griep heb je geloof ik ook al een beetje toegeslagen. Want het klinkt niet helemaal lekker hoor aan deze kant. Dat kan maar wat worden, maar ach, het is maar een uurtje, daar ontkomen we niet aan en dan komen we heus wel door. Goedenavond, vrienden van Radio Els en Davishow. Het is vandaag alweer donderdag 13 februari 2020. Het is geen vrijdag, dus het is geen ongeluksdag geweest, hopelijk voor jullie. Hier wel een klein beetje, maar daar zullen we je details over besparen. Ja. Nou, we gaan gewoon weer de normale dingetjes doen. Hè. Straks wat nieuwsfeitjes en zo. Op het half uur hebben we, weet je het nog wel. En natuurlijk aan het eind van het programma het weerbericht. De tv programma schaffen we want het is toch iedere dag hetzelfde. Ik heb daar geen zin meer in. Nee, de tv gaat gewoon de deur uit. Je luistert gewoon lekker naar Radio Els. Veel, veel en veel beter voor je. De muziek dan, die komt onder andere van Paula Eduard, Donna Hightower, Making Plans for Nigel van XTC, weet je die nog? Zo'n puntplaatje heerlijk. Bedfinger, Flirtations, Jigsaw is de leuk van vandaag. De Wallace Collection, Wally Tux, jawel, Captain Sensible, Elton John... Matthew Wilder, dat is echt zo'n heerlijk, vrolijk uh, zomersplaatje. Maar we beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden hier in de show. Het is bijna 5 over zes in de Hapa Show bij Radio Els. We horen hier natuurlijk de klanken van knock-knock hoesde van dat heerlijke dame, dametje Mary Hopkins. dat er nog geen bel aan je voordeur zat, maar je moest gewoon op de voordeur kloppen. En natuurlijk knock-knock, who's there? Mary Hopkins hoor je. In een Amsterdams kantoor van de ING is vandaag aan het begin van de middag een bombrief ontploft. Dat bevestigt de politie. Eén persoon is vanwege het inademen van rook uit voorzorg nagekeken in een ambulance. Het gaat om een pand van ING aan de Bijlmedreef in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Zo wordt naar de berichtgeving van AT5 bevestigd. Woensdag ontplofte ook al twee bombrieven in Amsterdam en kerkraden. Niemand raakte daarbij gewond. De kleine ontploffingen werden door medewerkers van die bedrijven omschreven als die van een rotje. Donderdagochtend werd ook een bombrief bezorgd bij een bedrijf in Leusden, maar deze werd onklaargemaakt door de Explosieve Opruimingsdienst van Defensie. Dat is de EOD. Daar hebben die ook eens een keer wat te doen. Hè. Ze hebben het nu wel erg druk natuurlijk met al die bombrieven. En waarom gebeurt dat allemaal? Nou, de afzender die eist een betaling in bitcoins. En veel van de getroffen bedrijven hebben daarvoor al een dreigbrief ontvangen. Ja, het is weer iets nieuws. Hè. Het was uh, uh, zeg maar toen net met de Twin Towers: had je de anthraxbrieven uh, met uh, anthrax erin. Dat is een soort poeder. Ja, het lijkt op waspoeder, dus later gingen de mensen natuurlijk ook uit geintjes uh, waspoeder in brieven verzenden en zo. Maar dit is natuurlijk wel serieus, bombrieven. het zal je maar gebeuren. Een beetje water, een, een beetje, beetje sop. sop. Dit is de Afwasshow. Het van Matthew Wilder in 1982? en wat is het, 82? Nee, 84 zelfs. Break my stride. Ik heb hem destijds nog veel gedraaid. Toen nog niet op Radio Els, maar wel al in de Ava Show natuurlijk. Je luistert daarnaar, naar de Ava Show bij Radio Els en natuurlijk via de Middengolf. AM 1476 in het oosten van het land bij onze goede zendertechnicus Jan Chicago natuurlijk. Oh, we gaan even lekker rocken, maar dan wel met de krokodil erbij. Hier is Elton John in 1972 en de Crocodile Rock. I remember when rock was young. See Zit je aan de warme maaltijd? Dan hoop ik niet dat dat spruiten zijn. zoals wij vanavond hier hebben. Want uh, met dit soort muziek. dan springen al die spruiten natuurlijk over de heen, hè? je bord heen. Joh, Rilton John. met Crocodile uh, Rock uit 1972. Dat is gewoon een lekker gezellig plaatje om te horen. Sta je nog in de file? Dan wens je weer natuurlijk. uiteraard veel sterkte erbij. En ben je misschien al land afwassen? Dan ben je natuurlijk wel aan de vroege kant. Maar goed, dan wens we je daar natuurlijk. veel succes bij. Dat gaat best lukken met de muziek natuurlijk. Na storm Kiara krijgt Nederland komend weekend te maken met storm Dennis. Hoewel Nederland rekening moet houden met zware windstoten lijkt Dennis minder heftig te worden dan Kiara. De storm is zondagmiddag pas op een hoogtepunt, maar in de nacht van zaterdag op zondag waait het al stevig op zee en langs de kust. In de loop van de zondag moeten vooral inwoners van de kustgebieden rekening houden met zware windstoten van maximaal 110 km per uur. Dat zegt een woordvoerder van Weerplaza. Landinwaarts zullen er windstoten tussen 75 en 90 km per uur zijn. We verwachten ongeveer een windkracht van 6 à 7. Net als bij Kiara is de verwachting dat de storm erg veel regen met zich meebrengt. En daarnaast zijn de temperaturen van 12 tot 14 graden opvallend zacht voor de tijd van het jaar. Storm Dennis is een... Een forse depressie tussen Schotland en IJsland. Vooral Ierland en het noorden van Engeland krijgen er stevig van langs, aldus de woordvoerder. In Ierland verwachten we een storm aan de kust met windkracht 10 of zelfs 11 jaar. Kanemie heeft trouwens nog geen waarschuwing voor de storm afgegeven, maar die zal ongetwijfeld gaan komen, denk ik. De KNMI kennen, ja, ja, ja. Oh ja, dit is ook een klein stormpje in je radio hoor. Maar wel een leuk stormpje is dit, ja. Wel een lekkere ethisch is dit. Captain Sensible en What uit 1982. This morning I was feeling fine, but this cat's I was banging man, what a swine! So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang. <laughs> I said shut up. It went bang. <laughs> I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the poor driver man drove me berserk. He said captain. I said what? He said captain. I said what? I like most other ones undressed Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, 'cause I'm a feeling mean I had a gun full of you, and I'm a feeling bad But you're an ugly old pirate, and ain't I glad? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what, said, I said, what do you want?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 Nergens over. Zee-Captain, <laughs> zee wat. zee-Captain, zee wat. En er gebeurt natuurlijk helemaal niks, maar het is wel lekker om weer eens een keer te horen. Duidelijke plaatje in het kader van bijna een vergeten plaatje hier in Davoshow bij Radio Els op het wereldwijde web en natuurlijk op de 1476 AM in het oosten van het land en op de woensdag ook op de 1224 AM vanuit Emmeloord. Radio Els, Ferry Den Hartog. Bridges are burning, the fire is burning. Bridges are burning, I feel the heat. Half this town hates the other half, the other half. The long lost song wants you to let the cat, to let the cat. It's not all right. When it's not okay for you not to care. Don't you know me? I've been here before. Who oh, I am, love, the same as before. Bridges are burning. The fire is yearning Bridges are burning. Right Osolo it... heeft natuurlijk wel die tax zoek aardig wat plaatjes gemaakt hoor. En dit vind ik wel een van zijn mooiste uit 1974. Brits R. Burning is ook nog een oude Els plaat geweest. Ja, ja. Yvonne Jospe stelt dat Boer Zoekt Vrouw ervoor gezorgd heeft dat er meer dan 75 kinderen zijn geboren. omdat de ouders van de kinderen elkaar via het datingprogramma hebben ontmoet. Dat zegt de presentatrice op de website van kro NCV. Ja, die zijn tegenwoordig samen, hè? die katholieken, die christelijke. dat kan tegenwoordig allemaal. Ik had nooit durven dromen dat een tv-programma voor veel deelnemers zo'n positieve invloed zou hebben op hun leven. Dat er huwelijken gesloten worden en er inmiddels meer dan 75 kinderen zijn geboren, omdat hun ouders elkaar hebben leren kennen door Boer Zoekt Vrouw. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn als presentator. Op dit moment zijn de deelnemers aan het elfde seizoen nog bezig met het vinden van hun nieuwe liefde. Volgens Jaspers Lust lukt het de makers van het programma om de ontwikkelingen lang genoeg geheim te houden... ...omdat de boeren ook afzijdig van de opnames intensief worden begeleid. Door ons, maar ook door boeren van de afgelopen jaren. Zij weten als geen ander hoe het is om van het ene op de andere dag zo kwetsbaar voor zo'n groot publiek op tv te komen... De club is hecht en eerlijk en dat is goud waard. Zonder hun lef en openheid zou Boerzoekvrouw nooit hebben bestaan. En ik heb daar zeer veel respect voor. Ja. Nou plaatje maar weer, zometeen weet je nog wel. Maar eerst even naar de Wallace Collection uit 1969. En een prachtnummer hoor, allemachtig prachtig. Hier is Daydream. Totaal met de rum natuurlijk erbij hè? Ja, laat de fles rum maar staan hè? als dat komt. Helemaal goed. Jorden ja, de Wallace Collection met Daydream. Daydream. Uh -huh, even hoesten hoor. Ja, nou, dat moet je altijd doen hè? met een slok rum. Je moet altijd een beetje van hoesten. Weet je nog wel voor vandaag, uh, het is vandaag 13 februari en dat is de 44ste dag van het jaar en er komen er nu nog 322. Een fonds van een bronzen wijnemer in 1933 met inhoud in het vorstengraf in Ossia. Ja. Er nam iemand in zijn graf gewoon een, een wijnemmer mee. Hè? Misschien dacht hij, denk, van, ik kan daar nog een beetje doordrinken. Nou, Dat is dus niet gebeurd, want de wijnemmer was nog vol. Er staat niet bij uit welk jaar dat het graf is. Dat is wel een beetje jammer. Vooral Noordoost-Nederland wordt getroffen door een extreem zware sneeuwstorm in 1979 vandaag. Het leger wordt zelfs ingezet om woningen en boerderijen te helpen. Ik zie die beelden nog zo vol me uit het journaal vandaan. Uh, waren er waren wel zwart-witbeelden, dacht ik toen nog. En uh, dan zie je zo dat uh, ja, de hele boerderijen zag je, alleen, zag je alleen nog maar het puntje van het dak. Hè? Allemaal sneeuwde tegenaan. Echt ongelooflijk. Het is daarna ook nooit meer gebeurd zo erg. De Australische krantenmagnaat Rupert Murdoch die neemt vandaag in 1981 het Engelse blad The Times over. En in 2005 start de televisiezender Jetix in Nederland. Ik weet niet eens of het nu nog bestaat. Ik had er eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. <coughs> Excuus. De Nederlandse danseres Margareta Geertruyde-Zelle. Wie is dat? Nou, ik denk als je zegt Matahari, dat je ze wel kent. Die werd vandaag in 1917 in Parijs op verdenking van spionage aangehouden. Daar wordt ze ter dood veroordeeld op 25 juni van datzelfde jaar. En vandaag in 1941 was de oprichting van de Joodse Raad in Amsterdam. Dat gebeurde op last van de Duitse bezetter. En een bombardement van de geallieerden vandaag in 1945 verwoest de complete stad Dresden. Ik heb daar beelden van gezien, dat wil je echt niet weten. Daar valt het bombardement van Rotterdam echt helemaal in het niets bij. Even het volgende blaadje kijken of daar nog wat op staat. Je weet het maar nooit. In 1974 twee monorailvoertuigen van de Walt Disney World Monorail die botsen op elkaar. Ik heb zo'n voertuig nog nooit gezien. Ik zal er vanavond even op gaan googlen, want <laughs> ik wil dat toch wel weten. Nou, er zijn weer wat voetbalclubs opgericht vandaag. In 1911 was dat... HNK Hajduk Split en Amerika de Cala, dat is een Colombiaanse voetbalclub die wordt vandaag opgericht in 1927 en in 1948 vond de oprichting plaats van de Duitse sportclub FC Keulen. na een fusie van Keulen, BC01 en SPVGG Suhl07. Hoe verzinnen ze die namen? Hè? We gaan eens even naar het schaatsen toe. Ik zal even het tuintje opnieuw uh, opstarten. Dat kan wel zo, hè? Ja, ja dan komt hij weer hoor. Ja, goed gedaan, Getty. Je weet je taak. Even naar het schaatsen toe, hoor. het is tenslotte wel ja, winter. 1998, schaatser Marianne, Marianne Timmer verbeterd bij de Olympische Spelen in Nagano. Haar eigen Nederlandse record op de 500 meter. Dat stond op 39,30 seconden en ze heeft nu het wereldrecord op 39,12 gezet. En dat gebeurde op klapschaatsen. In 2010 wordt schaatser Sven Kramer. Die wint goud op de 5000 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Vancouver. En in 2011 is Irene Wüst voor de tweede keer wereldkampioen geworden bij de allround schaatsen in Calgary. Nou, dan gaan we naar de weersextremen toe voor vandaag. In 1940 hadden we de laagste etmaal gemiddelde temperatuur min 11,7. Het hoogste etmaal gemiddelde was 10,7. Daarvoor gaan we terug naar 1998. De laagste minimumtemperatuur was ook alweer in 1940 min 16,7 graden en de hoogste maximumtemperatuur eigenlijk bijna net andersom 16,2 graden in de plus en dat was ook in 1998. In 2003 scheen het zonnetje het langs, 8,9 uur. En de langste neerslagduur was in 1979, 14,2 uur. En dan zijn we er weer lekker doorheen. <coughs> en dan gaan we hier naar de leuk toe. Twee opnames van Jigsaw. Dat was nog een Elsplaat, een paar weken terug. Als eerste Sky High en If I Have to Go Away. Twee leuk. nu, nu, nu, nu, nu, nu. Radio L. Wel blijven, maar het plaatje is bijna afgelopen. Ja, ja. Ja, Trouwens, opvallend he, in de jaren 70 had je dat wel meer met uh, van die groepjes met van die hoge mannenstemmetjes. Ja, gebeurde er wel meer hoor. Jikso, we zijn twee leuk van vandaag hier in de Apple Show op deze donderdag 13 februari 2020 en de juiste tijd is. Uh, bijna 8 minuten over de klok van half 7. Nog een plaatje doen? Nog een plaatje doen. Als je er maar een hoofdpijn van krijgt natuurlijk, maar dat denk ik niet. Hier zijn de T uit 1968 en nothing but the heartache. ...pijn krijg van het weer hoor. Ja, ja, we moesten net even naar buiten... ...naar het brievenbus de post halen en je komt terug en je bent gelijk verzopen. Ja, ja, ja, wat een water is te gevallen Jorda, een heerlijke Sixties plaat. The Flutations and Nothing But The Heartaches. Oh, wat heerlijk is dat hè, die muziek. Het Britse modemerk Vin Omi, ik had er nog nooit van gehoord, de dames misschien wel... ...dat er bekend staat liefde voor stijl te combineren met duurzaamheid... ...in zijn samenwerking met prins Charles aangegaan... De Britse prins doneert de komende tijd zijn tuinafval aan het merk, zodat er kleding van kan worden gemaakt. Ik heb geen idee hoe dat kan hoor. Het is niet de eerste keer dat prins Charles in zee gaat met het modemerk, dat zijn oorsprong in de punkscene vindt. Eerder oogsten Vin en Omi 3000 netelplanten van Charles' landgoed High Grove in de... Glowstershire of zoiets dergelijks. De planten zijn gebruikt voor de lente- en zomercollectie van 2020. De collectie waar het merk momenteel aan werkt bevat, bevat hortensia's, netels, wilgen en houtsnippers die door de prins zijn gedoneerd. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van paardenhaar uit de koninklijke stallen. De collectie wordt volgende week vertoond tijdens de London Fashion Week. Het blad People sprak met Omi, een van de oprichters van het merk over de samenwerking. Soms kan ik niet geloven dat ik met de toekomstige koning spreek, zei hij. Om alleen al het gesprek over duurzaamheid te voeren is bizar. Je zou denken dat iemand die zo bevoorrecht is als hij er niet in geïnteresseerd zou zijn. Ja, ik weet het niet hoor. En daar komen nog mensen af en dan gaan ze natuurlijk duizenden euro voor een, voor een jurk van houtsnippers betalen. Het is echt te gek woorden. Radio Els. Ferry den Hartog. Thank you gebeurt altijd door blijven ademen. Dat zei altijd mijn opa vroeger. Maar ja, zelfs adem, zelf ademt hij al een jaren 45 niet meer hoor. Nee, de beste man is al jarenlang hemelen Je hoorde bedfinger uit 1971 en no matter what. Zometeen gaan we ons even bezighouden wat het weer gaat brengen. Maar ik waarschuw je nu alvast, je wordt er niet allemaal vrolijk van. Nee, hier word ik wel vrolijk van. 1979, een lekker puntlaadje van XTC en Making Plans for Nigel. je leuk. We zijn We're only making plans Night Nigel We only want What's best be happy, it must be happy, it must be happy, it must be happy. ik je gelijk een beetje mijn voorkeur voor de muziek natuurlijk, hè? dan zit ik zo te zoeken en dan denk ik, hé, hey, die vind ik leuk. En dan zetten we hem op de playlist, hè. Zo werkt het ongeveer. Making Plans for Nigel uit 1979 van XTC. En dan gaan we ons even bezighouden met het weerbericht. Ja, dat is ook wel belangrijk natuurlijk, hè? Komende nacht is het overbewegend bewolkt, maar lokaal kan het even opklaren. Plaatselijk valt nog wat lichte regen. De minima liggen tussen de 1 graad in het noordoosten en 5 graden aan de zee. De west tot noorden, westenwind is zwak tot matig en vrij krachtig aan de westkust. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden aanwezig en in het oosten en zuidoosten valt in de ochtend nog plaatselijk wat lichte motregen. De temperaturen lopen op naar waardes van 7 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden. De wind draait van west naar zuidwest en is zwak tot matig aan de kust en op het IJsselmeer, vrij krachtig tot krachtig. En dan nog even de rapportcijfers voor de diverse activiteiten. Het barbecuen een 3, het fietsen een 6, het golfweer krijgen een 9, het vissen een 8. En meneer Hans Bank zijn wandelweer krijgen ook gewoon weer een 8 hoor. Ja, ja. En wij hier lekker door met de mooie muziek. Het kan nog een paar plaatjes in deze afwasshow. 1973, Donna Hightower. If you hold my hand. If I could find Bijna weer op maken. We hielden je een, bijna een uur lang aan het handje met de muziek, hè? Ja. Donna wat een heerlijke plaat. If you hold my hand. Uit onderzoek is gebleken dat 400 keren trap op en neer lopen vermoeiender is dan 1 uur luisteren naar Radio Els. Radio Els, onvermoeibaar goed.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 Nee, maar ik doe het wel zonder... Voor de <lacht> Ja, als laatste hoor je Polle Eduard uit 1979 met Ik wil jou. Een ja, ja, ja. beetje vrouwenvriendelijke plaat, vind ik hoor. dat is weer een ander verhaal, natuurlijk. Zeg, dit was de Show weer voor deze donderdag 13 februari 2020. We deden het uiteraard weer met veel plezier. Ik wens je allemaal nog een hele fijne avond. En morgen nog even werken en dan heb je alweer weekend. En wat mij betreft graag tot morgen. Hoi.